Remons Ree met het nos journaal Bij een zware aanslag in het centrum van Ankara... zijn volgens de gouverneur van de Turks hoofdstad... zeker 33 doden en 75 gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd met een autobom. De aanslag vond in een wijk in het centrum... met veel winkels en restaurants plaats. De wijk is volledig afgezet door veiligheidsdiensten... vanwege het gevaar voor een tweede aanslag. De Amerikaanse ambassade in Ankara waarschuwde twee dagen geleden nog de ambassade had informatie waaruit bleek dat een aanslag tegen Turkse overheidsgebouwen op handen was. In oktober vorig jaar kwamen bijna 100 mensen om in Ankara bij twee aanslagen. Gewapende mannen hebben aanvallen uitgevoerd op drie hotels in Grand Bassam aan de zuidkust van Ivoorkust. Volgens de Ivoriaanse president Guatara zijn er veertien doden gevallen. Zes daders zouden zijn gedood door militairen. Het is niet bekend of er nog daders zijn ontsnapt. Onder de slachtoffers zouden zich ook vier Europeanen bevinden. De Franse autoriteiten bevestigen dat er in ieder geval één persoon met de Franse nationaliteit bij de aanslag is omgekomen. De terroristen openden het vuur op mensen op het strand en op het buitenterrein van Hotel Étoile du Sud. Het hotel is populair bij Franse toeristen en bij diplomaten. De Duitse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland, AFD, heeft volgens de exit polls gewonnen in de drie Duitse deelstaten waar vandaag verkiezingen werden gehouden. De CDU van bondskanselier Merkel verloor in Rijnland-Palts, Sachsen-Anhalt en Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg worden de Groenen voor het eerst de grootste partij, maar het is de vraag of in die deelstaat de coalitie met de SPD de meerderheid houdt. In de Eredivisie blijft PSV koploper. Ajax verspeelde thuis punten door met 2-2 gelijk te spelen tegen NEC. Feyenoord won in Arnhem met 2-0 van Vitesse en blijft daardoor derde. De andere wedstrijden vandaag Utrecht, Ado Den Haag 2-2 en Herakles Cambuur 3-1. Het weer vannacht helder, ligt de vorst morgen overdag zonnig... maar vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft droog en het wordt morgen maximaal 11 graden. Dit was het.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 Hier op CFM Zandvoorts. We gaan weer beginnen. 16 tracks te gaan in dit muziekprogramma. En dit is een cd, een dubbel cd zelfs. Van uh, het label ARC Music, Art Music. World and Folk label uit Engeland. En daar kreeg ik een tijdje geleden een hele stapel cd's toegestuurd. En door Evereen gaan we dat uh, allemaal uh, nou, afwerken niet. Maar in ieder geval beluisteren. Deze heet de Ultimate Guide to the Scottish Folk. Allemaal verschillende artiesten. Verschillende Schotse folkmuziek. Ik ben benieuwd naar het eerste werkje. Peaceful voor meer informatie. Ik wens je veel luisterplezier. Thank you.